Van 4 uur. Christian Bodenbakker met de Israëlische politieagenten doodschoten in Jeruzalem. Morgen komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over de spanningen. Het verkeer kan vandaag en morgen veel last hebben van het slechte weer, zegt de verkeersinformatiedienst. Vooral morgen wordt veel regen verwacht, met name in het zuiden en oosten. In het oosten kan meer dan 30 mm vallen. De VID waarschuwt automobilisten voor slecht zicht en adviseert voldoende afstand te houden als ze in een bui belanden. De A10 West bij Amsterdam krijgt de komende zes weken een grote opknapbeurt. De snelweg wordt om middernacht afgesloten in zuidelijke richting en blijft dan drie weken dicht. Daarna wordt de weg in noordelijke richting drie weken afgesloten. Het asfalt wordt vervangen, er komen nieuwe matrixborden en de regenwaterafvoer wordt verbeterd. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de afsluiting kan leiden tot vertraging en files. Het weer, wisselend bewolkt en wat felle buien. Het is 15 tot 20 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten, grijs en nat. In het noorden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan ongeveer 20 graden. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A28, Zwolle richting Amersfoort, staat tussen Nijkerk en het Hoeverlaken Twee kilometer file. Dat komt door de wegwerkzaamheden bij Utrecht. Tot zover de verkeer.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 the Ja, we hebben het vanmiddag over de Tour de France. En uh, daar hoort natuurlijk ook uh, Franstalige muziek bij. We hadden het ook even over Frankrijk zelf. Nou, vakantieland nummer één onder de Nederlanders. Maar uh, collega Albert Joost zegt, mooi land om overheen te vliegen. Ja. <laughs> Goed, welkom bij het derde helaas uur weer van uh, Zandvoort op zondag. Ja, met een de derde uur, uh, we, zijn, we hebben het, uh, laten we zeggen, de regie een beetje uit handen gegeven. Uh, want aangeschoven is Henny Rukert. En we gaan natuurlijk de komende uur veel over de Tour 2017 praten. Er valt natuurlijk genoeg om over terug te, terug te kijken en over te gaan praten. Uh, Dier van de week om half vijf blijft wel staan. En die luistert naar de naam Luna. En het gedicht van de week... Ja, het is een ode aan de etappewinst van Bauke Mollema. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren en blijft u kijken vooral... Naar de gele trui van Henny en na een stukje muziek gaan wij uitvoerig verder over de tour 2017. Dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. Ja, daar komt hij aan, Henny. Ja, plaatje. Heerlijk, heerlijk. Juul en Clear. Je noirais bien c'est pour dix ans mais j'en prendrais pour 110 ans au moins au moins cent, En dat is een Zo zijn wij in één uh, Radio Tour de France, hè? Ja, je, je muziek wordt beter, jongen. Ja, steeds beter. <laughs> <laughs> en de, de, de luisteraars die genieten er ook van, ook via de livestream uh, trouwens. Niet naar zijn schoenen gaan lopen, hè, door uh, wat Albert-Jan net tegen je zei. Die deed, ze net, die deed ze net al uit. Oh ja, dat is waar, dat is waar. Goed, terug, terug naar de tour. Um, kunnen we spreken over, uh, wat er, al, er zijn nogal wat uitvallers dit ja. jaar geweest. Kunnen we derhalve spreken van een gedevalueerde Tour 2017? Ja, absoluut. Want je herinnert je misschien nog dat ik in een van de eerdere uitzendingen gezegd heb... dat er maar één man was die Vroom had kunnen uitdagen. En dat was Richie Poort. Dat ja. heeft hij ook bewezen in de eerste etappes. Hij heeft hem nooit laten gaan. Hij heeft, is continu bij hem in de buurt geweest. Hij heeft hem zelf aangevallen. En dan gaat hij eruit door een valpartij. En dat is veel gebeurd. Te veel. Uh, enorm veel valpartijen. Ja. Um, komt het de, doordat de, de, de snelheid hoger ligt dan in de afgelopen jaren? Nee, want in die grote snelheid gebeuren er niet echt veel meer valpartijen dan normaal. Het gaat juist dat ze langzaam gaan. En je hebt mensen zien vallen, bijvoorbeeld uh, uh, die, die uh, groene trui, Kittel. Ja. Die, ja, die viel in. Ik dacht, er is helemaal niets aan de hand. Nou ja, die kon niet meer verder. Nee, en nou had hij ook niet over die calls gekomen hoor. Maar, uh... Nou goed, maar Geesink ook. Uh, ja, uh, ook zo onbennullig. In, in etappe negen. Het ja. is dus ook, ook heel, uh, heel onfortuinlijk. Ja, maar die, die Lotto die heeft echt heel veel pech gehad joh. Dat, ja. is, dat is zo jammer wat daar allemaal gebeurd is. Ik bedoel drie man eruit van de, van de vijf Nederlanders. Ja. He, van Emde die, die toch een heel knappe Giro heeft gereden. Uh, Tim Rozen, die dan een dag voor... Afgelopen is op zijn gezicht gehad. En dan uh, Robert Geesing natuurlijk. Jammer. Want dat waren toch mannen die, uh, die erg goed bezig waren. En uh, nou ja, bij die ploeg, uh, Tom Lezer die ging ook onderuit. Die is voorlaatste geworden. Uh, die kon zijn rol niet spelen in de ploeg. Nee, dan, dan, dan ben je toch als ploeg. Want het is wel een, het is wel een team gebeuren. Hè? Ah, ja, absoluut. Het, het is wordt meer en meer een team. Kijk maar naar Sunweb. Sunweb ook. Ja, maar uh, ook uh, de, de ploeg van de gele trui. Klopt, uh, iedereen speelt zijn rol. Dus, ja. uh, uh, iedereen uh, moet zich ook voegen in, in het team gebeuren. Hè? Ja. Ik kan niet zeggen van, ik ben, het vroeger wel eens gebeurd, je had één kopman en de rest moest daarvoor werken, punt uit. Maar, maar, maar, ik, maar, maar laten we even nog bij Lotto blijven dan, als het mag. Ja. Want uh, het feit dat Lezer dus voor laatste wordt en niet zijn rol kon spelen in de, in de, in de, in de sprinttrein... op het eind, in de sprintetappes. Dat heeft ertoe geleid dat Dylan Groenewegen niet heeft gewonnen, maar tweede, derde, vijfde en zesde werd. En nou, op zich is dat al fantastisch, natuurlijk. En ik zie hem vanmiddag echt. Ik geef hem echt een kans hoor, om die laatste. Die, dat criterium in, uh, op de Champs-Élysées te krijgen. Ja, ik geef het Groenewegen. Ja, <laughs> uh, ja, dat moet gewoon lukken. Ja, nou. Maar ja, als je dan over team praat en je kijkt dan naar, ja. de, naar de boys die uh, bij Sunweb reden. Ja, dat was echt een team, uh, hè? Uh, fantastisch, jongen, die, van, die ten dam. Hè? Ja, ik, ik, het is mijn favoriet. is weer een jaar bijgetekend. Ja. Dat is toch schitterend? Maar hij was, maar, hij was ook bij, bij belangrijke, bij belangrijke uh, uh, ontsnappingen: het schuim stond hem op zijn bek. Ja, en, en, en even daarna gaat hij water halen voor de rest. Ik, bedoel, ik, ja. Maar dat, dat, dat heeft Bouke ook gedaan, hè? Ja. Die, uh, die heeft echt meer kilometers gereden voor uh, Contador dan voor zichzelf. En daarom is het zo knap dat hij nu eindelijk weer eens voor een Nederlandse etappe zegen heeft gezorgd. Dat is natuurlijk schitterend. Iets wat mij ook uh, op mijn uh, oogvlies staat uh, uh, gebrand is uh, die massasprint. Ik weet niet exact welke etappe dat was. Maar het gevolg daarvan was dat die ene, ene renner uh, gedisqualificeerd werd en naar huis kon. Ja. Was dat terecht? Was dat een elleboog? Eh. Ja, nee, de, de, iedereen had het erover de dag daarna. Je, je stuurt de wereldkampioen naar huis. Ja. Uh, volgens mij deed Cavendish het. Ik blijf zeggen dat Cavendish probeerde door dat, door dat kleine gaatje heen te komen en die raakte hem het eerst. We hebben het over Sargent. Ja. Die had nooit naar huis gestuurd mogen worden. Er gebeuren dingen in die tour door Fransen die wel naar huis gestuurd zouden moeten worden, maar die dat nooit worden, want het nee. is natuurlijk een grote Franse kliek. Uh, je hebt het steeds over Frankrijk, mooi land om overheen te vliegen. Nou, luister, er wonen 80 miljoen mensen. Het is jammer dat het Fransen zijn. Hoe onsportief zijn ze niet tegenover de gele trui. Wie er dan ook in de gele trui is? Uh, ja, heb je dat rijdt? fluitconcert gehoord? Ja, ah, dat is toch schandalig Dat Gisteren bij de individuele tijd. is schandalig. Dit. Dus ze moeten zich rotschamen. Ja. Maar jij zegt, uh, hij had niet naar huis gestuurd Nee, worden. absoluut niet. Had die, hij die straf verdiend? Ik bedoel, een tijdstraf. Ja, op, wat ja dat, dat stond ook in de reglementen. Ze zijn ook buiten hun eigen reglementen gegaan. Hij had alleen maar uh, tijdstraf mogen hebben... en een aantal plekken terug in het uh, algemeen klassement. Maar dat zal om de zorg zijn. Maar dit is zo oneerlijk. Echt onmiddellijk. En je stuurt de wereldkampioen ja. naar huis. Een ja, smaakmaker. Ja. Nou ja, die heftige discussies na afloop... Uh, ja. en wel de, nu, zoveel keer herhaald op tv... die elleboog kan ook een reactie zijn... omdat die. Ja, andere... maar het was geen elleboog. Cavendish nee. raakte hem eerder dan de elleboog Cavendish. Kom op nou. Goed. En die foto's, hè, die hebben we, ja, die hebben we die, laten zien. hebben we de foto's. Ja, nee, maar echt waar. Echt, echt schandelijk. Goed. Uh, we gaan maar even een, een plaatje draaien... en dan gaan we eens even de Nederlanders, uh, de deelnemers, uh, langs. Ja, we gaan even naar de avondetappe. Ja, die uh, wordt altijd zo geopend...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 It's cool. David. You say, John I say, Wayne. I say, Cooler man, I don't wanna be the president of America. <laughs> I say, smile. I say, Jesus. God, yeah. I say, please. I say, Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam number one again. Cause all I wanna do is. Ja, en de mooiste race van het jaar gaat vandaag finishen. We hebben het over de Tour de France, de bicycle race. En het enige wat ik mis, uh, man, is uh, dat uh, fietsbelletje. Dat, uh, dat hoor ik eigenlijk nooit tijdens de Tour de France. <lacht> nou, Heb, de... Hebben ze wel fietsbellen eigenlijk? We legden ja, ja. een niet ja, even voor volgend jaar. Misschien Bardet, want die helm die had hij uit de middeleeuwen. Misschien heeft hij ook wel een, een, een bel op zijn fiets. Maar is het, is dat er dan niet een, een, een teamleider die zegt van andere helm op? Dat is dat niet professioneel, joh. Een... Nee, want dit was gewoon een, een bolletje. Ja, dat, dat, dat kost je echt een paar seconden hoor. Ja, dat zeiden ze al. Ja, ja. Uh, goed, uh, we, we hebben er al eventjes uh, aangestipt. Uh, de Nederlanders. Natuurlijk, uh, uh, Mollema met zijn etappenzegen was natuurlijk geweldig. Prachtig, uh, ja. Andere Nederlanders die jou uh, zijn opgevallen. Uh, nou, jij, uh... Dylan van Baarden. Zat in heel veel ontsnappingen mee. Uh, is ook rond de vijftigste plaats geëindigd. Dat is natuurlijk behoorlijk. Uh, ...maakt op mij een hele goede indruk. Uh, ja, vergis je niet hè, vorig jaar nog vierde in de Ronde van Vlaanderen. Dus uh, die, die kan wel wat hoor. Maar die zit dan bij Kennendale als de enige. Lijkt me een beetje moeilijk als de enige Hollander. Ja, en die zal waarschijnlijk een andere rol uh, moeten, uh, moeten hebben spelen... ...dan dat hij had oh. willen spelen? Nee hoor, nee, nee, hij speelt gewoon een goede rol. Goeie, hele goede renner. Ja. Echt een team, team, teamrenner. Ja. En dan had je natuurlijk, uh, en <laughs> dat vind ik heel bijzonder... ...er was een, een ploeg met lijn van Schuren... Wanny, hè? Uh -huh. die zaten in iedere ontsnapping mee. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. hè? Als je zo'n klein, klein ploegje die eigenlijk niet uitgenodigd had moeten worden... en dan toch rijdt. En daar zit dan een Nederlander in, Marco Minnaert. Nou ja, een ploeg vol maagden noemden ze het. Uh, het is natuurlijk heerlijk dat zo'n jongen dan bij de eerste veertig rijdt. Dat is knap. Dan heeft hij heel knap gereden. Dat, is echt, dat, dat mag je echt wel een keer uh, ook vertellen, hè? jarenlang zat hij op de mountainbike. Schoolde zich om. En uh, nou ja, dat was zijn eerste grote ronde ooit. Veertigste. Van Baarle is trouwens 10e-10e tiende, tiende, tiende geworden in, in de klassement? Ja, dat is toch knap. Dat is, dat is knap. Ja. ja zonder weer. Ja. Uh, uh, we hadden het ook even... Kijk, de Nederlanders dan... Uh, ja, kijk, iedereen heeft het over Sunweb. Omdat die natuurlijk de laatste dagen uh, constant uh, voorop reed. Ja, maar bij Bouken reed je nog twee andere Nederlanders mee, hè? In die ploeg. Dat waren uh, Koen de Kort... En Maurits Lammertink, nou, Koen de Kort, 55ste, doe je toch ook goed? Je heeft toch ook een aantal heel goede dingen laten zien. En die Lammertink, jongen, wat een heerlijke gozer is dat. Echt van genieten. Nou ja, en Bouke dan zeg maar bij de eerste 20. Dat is toch ook heel goed. Ja. Ik geloof dat hij op, uiteindelijk nog maar 12 minuten achter had. Iedereen heeft het over dat het een knecht is... Ja, maar hij zal was... een beetje laten zien dat hij ook wel een... Uh, ik bedoel, het is in principe een klasse klassemensrenner. Ja, maar ze hebben gekozen om, dat hij Contador zou helpen. En dat heeft hij op een verschrikkelijk goede manier gedaan. En toen het eenmaal gebeurd was met Contador... toen hij weer viel, ik geloof het de vierde keer... Ja. toen mocht Bouken voor zijn eigen... Uh, prijs gaan. Nou ja, hij heeft er één gehaald, maar had er net zo goed drie kunnen winnen. Nee, hij was continu mee. Wat een fantastische goal. Ja, nadat hij die etappe had gewonnen, was hij gewoon weer in dienst van Contador. Ja. Heeft hij hem weer teruggehaald ja. naar die, kop, naar die kop, kopgroep. Absoluut. Daar Contador me erg, erg uh, erkentelijk voor was. Ja, op tv riep hij <laughs> ook in een interview met Bouke: van je bent de beste en ja. bedankt en wereldkampioen en uh, weet je, dat soort dingen. Nou, toch wel leuk. Maar toch? zou, zou Bouke ook kopman kunnen zijn? Ja, volgend jaar weer. Ik, door. het is echt zijn laatste tour. Nou ja. Baalke. Ja, nou, daar da, da zijn de meningen nee, al nog verdeeld. Luister nog maar. door <laughs> die stopt. Ja, pap. Uh, het is zijn laatste tour en Bouke kan volgend jaar gewoon uh, bij de eerste vijf uur eindigen, hoor. Vergis je niet. De één voor zijn sportleeft, jongen, op die stages. Wat ze er allemaal voor doen, dat is onvoorstelbaar. Ja. ja. Uh, nou ja, Sunweb, ja, dat heb je genoemd. Ja, dan, dan kijk je naar het ploeg ploegenklassement. Uh, uh, ja. Staat Sky toch één. Ja. En, en ik, had, ik had toch Sunweb hoger uh, ingeschat? Ja, om, om, om, maar als het leek. Als leek. Ja. Wat is het verschil tussen Team Su Sky en Team uh, Sunweb? Gele trui. <lacht> ja, kijk, oké. Okay, nou, ja. ja, dat klopt. Nou, en en uh, kijk, Sunweb met vier truien. Uh, ja, die, ja die, die grossieren in ja, truien. Trui. Heldig, jongen. Het is toch fantastisch wat er gebeurd is? Die Bargil. mijn hemel, wat een fantastische renner is dat. Die Fransen moeten gewoon in een gouden koets over de Champs-Élysées rijden. In plaats van op de fiets. Maar wat een ik, geweldige renner is dat. Maar is Kai dan uh, in de aanloop van deze tour meer gefocust geweest op uh, de gele trui? Absoluut. En Sun werd meer in de breedte bezig geweest? Maar kijk wat we de, de wereldkampioen. Piotrowski uh, rijdt bij, uh, bij die gele trui. Landa. Sterker dan Vroom hoor. Dat is misschien wel uh, naast Richie Porter een van de sterkste renners in, in het hele veld. Eh, ja. Hoe is natuurlijk toch ja, dat kleine moletje. Hij doet het toch maar. Hij nee. ja, heeft geen, geen één uh, etappe gewonnen. Nee, nou ja. Het was, het was, was het allemaal gefocust op de gele trui punt? Ja. ja en... Ze hebben hem twee dagen niet gehad, hè? vergis Top. je niet. Toen ging hij naar... Wacht even, dan moet ik heel goed nadenken. Jij, jij weet het altijd wel. Ja, die Aru, Aru, heeft... Aru. Aru, Aru was ja. het, hè? Ja. Nou ja, die is er helemaal doorheen gezakt. Die kon de, de wilde niet aan. Alle etappes was, de, was het allemaal af, zoals het altijd gaat in de Tour. Omdat zij namen het voortouw. De, de ploeg van, van Vroom. Toen Aruem had, was het één grote zooi in Peloton. Dus dat, dat is ook al het grote verschil. En, en ze hebben gewoon de beste renners. En trouwens, de Nederlanders in die ploeg... Hoelerwegen hebben het over gehad. Maar Tom Lezer, die dan voorlaatste wordt... Dat is ook een kanje hoor. Vergis je er niet in. Bij, bij Lotto Jumbo. Ja. Dat is maar, mooi. Maar, uh, Lotto... maar Sunweb, ja, dit is, ja. Er zaten vijf Hollanders in. En ze hebben het allemaal geweldig gedaan. Ramon Sinkeldam, Roy Curvers, Albert Timmer, Mikey Teunissen. En dan natuurlijk uh, Lauwens den Dus het is promotie voor de Nederlandse wielrennerij. Ja, absoluut. Maar je, dan, dan je krijgen gaat... weer een heleboel jeugd die nu de wiel... De, de, absoluut, ben de, de, ik ben de, van wie overtuigd. ...weer op, op, de, op, de, op de pedalen gaan trappen. Ja, en er gaan vijftien Nederlanders mee in de ronde. Er vallen er een paar uit. Maar degenen die er de waar hebben zich laten zien. En dat is het grote verschil met vroeger. We gaan even naar de muziek. Oké, okay, en uh, daarna weer terug, of het uh, dier? Hebben we het dier? Uh, ik weet niet, ik zie hem nog niet. Er een <laughs> dier te zien, oh... De single van Michel Dapes en Poor en Flirts. Ja, we hebben het over de Tour de France. Daarvoor zit vanmiddag in de studio, Henny Rueckerts. Praat er nog even door en dan verderop in het programma krijg je we wel het dier. Toch, Albert-Jan? Ja, ja, we gaan, we gaan het round-up maken, zogezegd. Met de Tour de France 2017. Even terug naar, we hebben die ploegentactiek gehad. Als ploeg, dat zie je dus heel goed bij Sunweb. Sky had een andere filosofie aan het begin van de Tour. Die, uh, die hadden de focus meteen op de gele trui. Uh, als als, als tv-kijker zie je op een gegeven moment een etappe... en dan zie je een winnaar over een clubje en de achtervolgers. Maar in het peloton gebeurt ook heel veel aan tactiek. Uh, uh, uh, Naar voren rijden. Zoals Bollema op een gegeven moment, dus, uh, dus uh, Contador weer teruggehaald. Ja. Dat, zijn, dat zijn allemaal afspraken, daar moet je blijven hangen. En zo zijn er natuurlijk veel, veel meer dingen gebeurd in het peloton waar een, waar een leek eigenlijk niet eens op let. Want uh, wel fietsen, niet fietsen, erachter blijven hangen. Uh, wie bepaalt dat? Is dat de, is dat de, de, de, de teamleider? Of... Ja, de ploegleider. Dat gaat ja. gewoon even via een beeldje ja. van niet, niet, niet, niet trappen. We hadden, een, we hadden een etappe met heel veel wind. Ja, en dan die Daar moet je, moet die je dus voorin zitten. Nou, denk erom omdat die gasten hebben zitten gillen. Ga naar voren, ga naar voren, ga naar voren. maar er zijn er toch altijd die erin trappen en die op achterstand komen. En dat is heel merkwaardig. Je moet, het hangt er vanaf waar je zit. Hè. Je kunt niet helemaal achterin gaan rijden. Hoewel sommige grote renners, zoals Bollema... die beginnen gewoon achterin en die gaan dan langzaam naar voren. Dan hebben ze hun werk gedaan, dan hebben ze de flessen gehaald. Hè. Continu ja. uh, zes, zeven van die, van die uh, dingen op je nek en dan naar ja. voren rijden. Ja, je, <laughs> maar je denk... moet ook heel attent zijn. Hè. Je denkt, het, het, het, het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Maar zo makkelijk is het niet, want de ja. valpartij is er zo... En er kan van alles en nog wat gebeuren. En ik, ik, kan, ik kan ook nog een moment herinneren... dat op een gegeven moment... Uh, en toen zat hij toch echt even, even, even knijp... Uh, dat, uh, dat Froome helemaal alleen was. Ja. had geen teamgenoten mm -hmm. bij zich... en dat er gelijk uh, door die andere partijen op gereageerd werd. En toen moest hij wel aan de bak. Nou, dat kon hij toch? Ja, dat kon hij, dat klopt. Maar even ja, even. Landa die heeft uh, in een van de voorlaatste etappes... continu op kop gereden. En die zakte er toen even door. En toen waren er drie weg, waaronder Bardet... De, die Landa, die zat een meter of tien achter... In twee trappen, bij wijze van spreken, was die ja. erbij, jongen. Die was zo goed. Ja. Het is echt met port. Als Ritchie er was, was gebleven, ja. als hij niet was gevallen... dan was dat een heel interessant gebeuren geweest. Ik vind het toch, Winnaar van de toekomst. Ik vind het toch, uh, dat, als, als, als, als, als, als, als als leek... Uh, dan, ik vond, ik, ik vond het, de, de tempo hoog liggen. Ja. Zowel bergop als bergaf. Ja. Boven de veertig, uh, uh, ja. tandje 11 heb ik me laten vertellen, erop. Uh, maar echt hard. En, en, en, en dat zag je dus ook bij die massa prins, Dan heb ik alweer zoiets. Ik doe iets op de hand voor mijn ogen. Want dit gaat weer mis. En het, er zijn toch valpartijen geweest. Op het vlakke 80-kilometer fietsen moet je eens proberen. N Niet doen dus. Nee. <lacht> Oké. Okay. Maar, maar, maar als je dan valt. Ja. ja schrikkelijk. Ja. Maar goed, de truien zijn verdeeld. Ja? Er gaat geen verandering meer in komen. Simon Yates wit. Bagil. Yates dat is het jongere klassement. Ja. Bargil de Bolle. Bargil de Bolle. Ja, mooi, ja. Mooi, mooie renner. Hè? Ja. ja, prachtig. Ja, maar hij, toch niet, hij heeft niet inhoud genoeg om het echt mee te kunnen doen. Het is nu dat hij jong is dat hij dus een trui wint. En, maar die gaat niet uh, een Tour winnen. We hebben nog puntenklassement, Matthews. Ja, die kan hem winnen. Bargil kan hem winnen. Maar Richie Port. En er is in Nederland nog een jongetje... die wellicht volgend jaar... Echt hoor. Als, er een, als je het over kanjes hebt. Ja. Zou dat mooi zijn, hè? Dat zou mooi zijn. Ik verwacht het eigenlijk ook wel. Ja? Ja. Dat hij in ieder geval de tour gaat rijden. Weten de mensen nou waar we het over hebben? Uh, dat, gaan we ons, gaan ze, dat ga jij ga ons nu uitleggen. Nee, ik heb geen idee. Ik weet eigenlijk ja. niet waar we het over hebben. Nou, maar hij mag, heeft wel, nou, de, wel de Giro gewonnen. Ja, nou, da, juist. Nou, dan is, dan is de puzzel opgelost. Die ja. had ik ook in mijn achterhoofd zitten. Er wordt er over gespeculeerd. Ja. En uh, maar, dat, dat, had... was, dat vond ik trouwens wel een goede opmerking gisteravond. Want ze zeiden van, ja, als hij weer de Giro gaat, gaat rijden, dan kan hij me alleen maar verliezen. Ja, die gaat hij niet rijden. Maar het is ook nog niet zeker dat hij dat de, de tour volgend jaar gaat rijden. Het hangt af van het parcours. Ja. En dan is de grote vraag natuurlijk Bargil. Want die kan hem ook winnen. Dus ga je dan de keuze maken voor twee kopmannen en dat kan. Daar kan je, je kan je ploeg erop aanpassen. Maar awesome. vergeet niet, Sky heeft het meeste geld en die zal ook weer heel sterk ja, terugkomen. Oké, okay. die hoor. hebben geel nog van ja. harte gefeliciteerd. Ja. Maar Sunweb heeft de meeste truien. Ja. <laughs> en, mooie truien? En, en mooie truien. En mooie, <coughs> truien. En mooie <coughs> overwinningen. Klopt. Goed, Henny. Nou, uh, je, was, je hebt even rust. Het, het was mooi. Ja, nog nou, niet zo lang hoor, want 1 augustus begint het voetbal weer. Ja, nee, ik heb het over de Vuelta. Natuurlijk. Oh, de Vuelta, ja. ja. Dus die eind ja, augustus ongeveer. Dat wordt een beetje, een beetje moeilijk, want dan ben ik meestal op trainingsveld. Maar ja. dan neem ik wel een dingetje in mijn oor. Neem me de honneurs wel waar. <lacht> zeg hartstikke bedankt namens de luisteraars en de kijkers. Graag niet vergeten. En uh, we spreken elkaar weer. Bedankt. Hey, maar ja. we, hebben het, we hebben het niet over. Uh, want ze beginnen dus over precies. Ja, als het goed is. Uh, een kwartier. Ja ja, ja, ja, ja ik, ik hoop, die, die Nederlander, die uh, Groenewegen... Daar, daar zet ik mijn geld op. Of een biertje op. Rob? Ja? ja? Okay. <laughs> okay. Het, is, het is trouwens ook een, een uh, laatste rit door Parijs. Omdat Parijs wil de Olympische Spelen hè, in 2024. Dus laten ze allemaal gebouwen continu zien... die ook in hun bid zitten. Dat is ja. de mooie dingen die er zijn. En dat speelt ook mee, hè? Die Fransen zijn wat dat er ja, als... Zo is een maar ik, ho ik hoop echt dat dit de laatste keer is... Dat we champagne krijgen in die laatste etappe. Doe maar <laughs> groene wegen! Groene wegen Oké, okay. hetzelfde wordt Groene Wegen en volgend jaar wordt het een tijdrit. En Doemolin wint op de laatste dag de gele trui. Nee, als die min, win die wel hier. Nou, we gaan uh, op naar de Champs-Élysées. Je me sur l'avenue, le coeur ouvert à l'inconnu. n'importe qui.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 ja, vanmiddag was Salford uh, FM even overgenomen... door Radio Tour de, de France. Jonge, mooi, hè? Mooi, hè? Je hoorde ja, in het kader daarvan heel veel lekkere Franstalige muziek. Zo op de zondagmiddag. Ja, het is bijna kwart voor vijf. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. Vandaag een heel mooi gedicht. De Tour van Bouken. De pedalen trapt hij heldhaftig rond. Tegen berghelling... Door haar speld bocht en langs afgrond. Wielrenner is hij van beroep, hetgeen hij uitvoert als solist of in een groep. In klassieker of in de grote toer komt hij tot grote hoogte en vestigt hij in rap tempo zijn reputatie. Onze bauke is een grote. De pedalen trapt hij heldhaftig rond, van het vroege uur tot de avond stond.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 En ondertussen tapt hij grootser dan de pedalen... rond in God in Frankrijk op weg te oogsten... naar wat een echte knecht toekomt. De vijftiende etappe van de Tour de France... gaf het peloton weer een nieuwe kans. De etappe van Les severac naar Le puy en velay over 189 kilometer bracht onze bouwers zijn eerste toerzegen...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 De finish op de Col de puré op 1190 meter. Werden door Bouke Mollema solo bedwongen. Het kon niet beter. Groninger of Fries. Een aanwinst zonder pretenties. Onze Bouke. zo dat was hem weer een mooi gedicht van de van de week Albert Jan ja, voor bouken van het jaar Vo voor, <laughs> voor bouken ja nee. hij was speciaal voor, voor bouken met de Alessi Brothers en oh, Laurie. Ja, je hebt hem nog te goed. Luna, dier van de week. Luna is een pittig type. Ze is afgestaan omdat ze het in huis niet goed kon vinden... met een andere kat en ze, vond, en ze kon ook nog niet daar buiten. Iets wat voor deze dame wel een must is gezien haar karakter. Luna, <lacht> Luna <lacht> was dat ze net binnen was, een velle tante... maar inmiddels is ze alleen op een afdeling... en kan ze lekker naar buiten toe en nu gaat het een stuk beter. Ze komt s morgens vrolijk naar de medewerkers toe...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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Luna verdient een thuis. Nou, Luna is dus uh, niks voor Ruud, hè, van Big Brother. Nee. Even lekker knuffelen. Nee, dat gaat niet lukken. Maar wel een heel leuk uh, Dier van de Week, Luna. En soon both of us learn to trust. Not run away. It was no time to play. We build it up and build it up. Now it's solid, solid. solid. solid. manage we had to stick to together Nou, waar we het er net over hadden, Albert jan Het is echt een optochtje richting uh, dit is, uh, de champs Lycée. Ik hoop inderdaad dat we daar verandering in gaan brengen. Ja, nee, is niet leuk. Nou, we gaan er nog uh, eentje draaien, zo uh, vlak voor het einde van uh, dit programma. En dat is deze gouden oude van die Association. Hier is Windy. Give me a rainbow Everyone knows it's windy I'm stripping down the streets of the city Smiling at everybody she sees Those reaching out to capture the moment Everyone knows it's windy And windy has storms. Oh, dit was echt een uh, gevarieerde zalford op zondag. Uh, wat betreft de muziek in ieder geval, Albert Jan. Ja, ja. Maar we zijn alle kanten opgegaan. Maar wel eens, dus, Ja, toch? Ja, helemaal goed. Het zit er alweer op voor ons. Ja, wat dat, is, wat dat betreft zijn we weer snel uh, richting uh, de klok van vijf uur gegaan. Uh, nog even een mededeling even over Golf. Het uh, Open Golf, of tenminste Golf uh, British Open. Vandaag uh, de vierde dag. Uh, Joost Luiten begon level par op een, uh, iets van een achttiende plek. Hij heeft die niet kunnen verbeteren, maar wel kunnen uh, verslechteren. Want hij staat momenteel gedeeld 47ste. Met drie boven de baan. Jordan Spees, de Amerikaan, staat nog steeds aan de leiding met min 9. Oké, okay, dankjewel en bedankt voor het luisteren. En tot uh, volgende week. Dan zijn we er weer. Tot dan. Dag. Doei. In love